10 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Wie gaat er door in Pool C? En straks de Fragmenten Top 5. Het nieuws nu met Judy Subanitsky. De PvdA wil dat lobbypraktijken rond het Binnenhof transparanter worden. Dat zegt PvdA-kamerlid Bouwmeester zo in Nieuwsuur. In elk wetsvoorstel dat het kabinet naar de Tweede Kamer stuurt... moet volgens de PvdA een paragraaf over lobbyen worden opgenomen. Daarin moet staan welke lobbyisten zijn ontvangen op het ministerie... welke belangen die vertegenwoordigen en welke argumenten ze hadden. D66, GroenLinks en SP steunen het plan... VVD en PVV willen pas reageren als het voorstel er ligt... en het CDA ziet er niets in. De Vereniging voor Lobbyisten laat weten het voorstel te steunen. In onder meer Engeland, de Verenigde Staten en bij de Europese Unie... bestaat al strengere regelgeving voor lobbyen. Tegen de Italiaanse oud-premier Berlusconi... is een celstraf van drie jaar en acht maanden geëist. Volgens justitie in Milaan was Berlusconi persoonlijk betrokken... bij fraude en belastingontduiking bij zijn bedrijf Mediaset.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 Nieuwe Democratie won gisteren de parlementsverkiezingen... maar heeft PASOK nodig voor een meerderheid. Ze willen allebei de financiële afspraken met de EU nakomen. Het proces tegen de Bosnisch-Servische oud-generaal Radko Mladic... is opnieuw opgeschort. Het Joegoslavië-tribunaal zegt dat het uitstel heeft te maken... met het bewijsmateriaal en komt later met een uitgebreide toelichting. Mladic staat onder meer terecht voor genocide... na de val van Srebrenica in 1995.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 Uitslag van tijd voor tijd, natuurlijk. Lobbyen op het Binnenhof moet transparanter. Maar eerst naar. Tijd voor tijd? Ik dacht naar Italië-Ierland. Dacht ik ook. Ja. Ronald van der Geer. Is het nog altijd 1-0 voor Italië? Door dat doelpunt van Cassano. Maar toch een aardig schot van de Ieren. Recht in de handen van Buffon. Dat dan weer wel. Van Keith Andrews. Dikke tegenvallen overigens voor de Italianen. Cellini, verdediger van Juventus, heeft een spierscheuring denk ik opgelopen. En ook van hemstring Gaf hij direct aan dat hij een duel op middenveld had uitgevochten. Hij wordt vervangen, of is inmiddels vervangen, door Bonucci. Dat is de andere verdediger van Juventus. Zijn plekje centraal achterin ingenomen. Maar is nogal een dikke tegenvaller. Want Cellini is een van de sterkhouders van het Italiaanse elftal door Brandelli met enige regelmaat de beste verdediger genoemd, hoewel die tegen Kroatië Mandzukic eventjes uit het oog verloor, die vervolgens de gelijkmaker binnenprikte. Na een nieuwe spelen is er dus eigenlijk nog niks aan de hand voor Italië. Het staat meteen al voor tegen Ierland. In de wetenschap dat die andere wedstrijd het nog altijd zonder doelpunten doet. Maar Italië moet eigenlijk verder. En heeft ook best kansen gekregen om doelpunten te maken. De Spitsen, Casano, die Natale. Maar ook vanaf het middenveld de Rossi. Maar tot nu toe met kunst en vliegwerk soms staat Shea Given, verder Italiaans succes in de weg. Balm voor de Rossi het wegsturen aan de linkerkant van de verdediger. Nou ja, er wel door mee opgekomen verdediger, Balceretti. Vecht een duel uit bij de cornervlag. Bal is over de achterlijn gegaan. O'Shea is het er niet mee eens dat de Italianen een corner krijgen. Maar de Italiaanse corner komt er wel. En dat betekent dat Pirlo komt over, overkomt naar die linkerkant. De centrale verdedigers zich zullen melden voor Shea Given... En Italië nu op deze manier weer een kans krijgt om een doelpunt te maken. Want dat eerste doelpunt viel toch ook uit een corner van de Italianen te nemen door Pielo. Sterker nog, het is geen corner, het is een uh, vrije trap. Nou, laten we dat dan maar afronden als een uh, strafcorner gegeven door Sakir. bal ligt drie meter buiten het strafschopgebied, maar wel vlak bij de achterlijn aan de linkerkant. Bonucci, de nieuwe man, is ook mee voorin. Given is aan het organiseren. Zet één man in de lijn van de bal en voor de rest iedereen man op man. Dan komt die bal van de Pielo bij de tweede paal en dan is er gefloten voor een Italiaan. 1-0 blijft het voor Italië. Naar bijna 62 minuten. En die houtkamp. Uh, één goal voor Kroatië. En Spanje gaat naar huis. Klopt dat? dat is de Precies. En, dan en die goal had er moeten zijn, Robert. Want het was een prachtige voorzet. Buitenkant uh, rechts van Modric. En Raketic uh, uh, heeft de bal voor het inkoppen. Kopt ook in. Maar geeft nog de keeper een kans, Casillas. En Casillas haalt die bal uh, heel knap uit... Het doel en dus staat er nog altijd 0-0 bij Kroatië-Spanje. Maar daar ging Spanje door het oog van de naald. Dat ook meteen gewisseld heeft. Del Bosque, opvallende wissel. Navas, rechteraanvaller erin en Torres eruit. En nu, ja, wie moet er dan in de splits lopen? Het zal weer veel wisselen zijn in het team van Spanje. Ik denk dat Silva met name naar binnen moet trekken. Uh, wat dat betreft uh, kun je hem af en toe niet volgen, Vicente Del Bosque. En is Spanje dus echt in de problemen, want Spanje speelt niet goed. Kroatië, ik zei het al eerder, is in de tweede helft wat aanvallender begonnen. En kwam uh, tot een enorme kans voor uh, Rakitic. Maar die bal ging er dus niet in en zo na 63 minuten spelen nog altijd 0-0. Nu dan misschien als de Spanjaarden weg zijn. Het gaat zo langzaam en zo slordig. Nu meteen weer balverlies op het middenveld van Silva... En dan kan uh, Modric overnemen. Kroatië komt beter in de wedstrijd. En eigenlijk, als ik eerlijk ben, hangt Spanje aan een zijden draadje. Ja, Mark van hem hier in uh, de studio. Snap jij wel iets van die wissel van Del Bosque? Nou, ik denk dat hij uh, probeert inderdaad voorin... met wat meer uh, roulatievoetbal en de snelheid van Silva uh, gevaarlijk te worden. Maar goed, je hebt ook de snelheid van Torres. Maar ik denk dat uh, uh, Hink op twee gedachten is. Je speelt nu nog met uh, eigenlijk een... Uh... Uh, de gedachte van, ja, het is 0-0, we hoeven niks uh, extra's te doen. Maar je, je ziet nu langzaamaan dat die Kroaten beter gaan worden... en ook zojuist een grote kans krijgen waarvan ik vind dat hij er echt in moet zitten... Uh, en het is opvallend om te zien dat uh, uh, zowel de Kroaten als de Spanjaarden er eigenlijk niks van bakken. Terwijl Sp Spanje toch wel als de gedoodverfde favoriet uh, ja, wordt gezien. Spanje gaat nu door, maar het is heel penibel natuurlijk nu. Ja, het is heel penibel. Hè. Ze hebben ze aan zichzelf te danken. Want uh, ze spelen in balbezit werkelijk dramatisch. Waar ze elkaar normaal gesproken zo makkelijk vinden, is nu elke bal of te slap of te, te hard... En ze hebben het aan zichzelf te wijten dat ze hier uh, nog geen doelpunt hebben kunnen maken. Als dan uh, de verliezend finalist van het WK eruit ligt... en dan misschien de, de winnaar van het WK er ook uit ligt... maakt dat het leed voor Nederland misschien? kijk ook een beetje naar jou. Misschien wat... Nou, voor mij echt niet hoor. Nee? Nee. Ik vind het nog steeds uh, pijnlijk dat Nederland eruit ligt. Het maakt echt niet uit of Spanje er nog. Uit, uh, of Spanje doorgaat of niet. Dat, nee. gaat, dat maakt die pijn. het verzacht de pijn niet. Nee, maar dat de wat ik bedoel te zeggen. is dat het dan blijkbaar. dus aantoonbaar is dat het niet zeldzaam is. dat een team dat heel goed op een WK <laughs> presteert. het misschien twee jaar later wat minder doet. Maar ja. kijk ook niet oh, ja, aan. Ze hadden zo. over statistieken toch ook. hadden ze laatst laten zien. dat degene die tweede wordt op een WK. Een, uh, op het EK. eigenlijk meestal in de eerste ronde. eigenlijk al eruit ligt. Ja. Of tenminste problemen heeft, dus niet, zo niet de finale haalt. Ja. Ja. Dus... We gaan naar uh, nieuws van vanavond uit Nieuwsuur. Want uh, de PvdA wil dat de lobbypraktijken rond het Binnenhof in Den Haag transparanter wordt. Dat zegt uh, PvdA-kamerlid Lea Bouwmeester vanavond in Nieuwsuur. In elk wetsvoorstel dat het kabinet naar de Tweede Kamer stuurt... moet volgens de PvdA een paragraaf komen over lobbyen. Aan de telefoon is Peter van Keulen, oprichter van de Vereniging voor Lobbyisten, BVPA. Goedenavond. Goedenavond. Dat is een goed idee. Ja, voor, volgens mij een typisch uh, geval van een oplossing voor een niet bestaand probleem. Want uh, zij, uh, de PvdA gaat natuurlijk vanuit dat uh, de lobbyisten, wat zij aandragen... Uh, aan Tweede Kamerleden, aan beslissingsmakers, dat moet openbaar zijn. Ja, en volgens mij is er in Den Haag nu al sprake van een uh, hele... ...transparante lobbycultuur en dan kun je wel allerlei wet- en regelgeving gaan loslaten op wetten... ...zodat je ook moet gaan bijhouden hoe je lobbyt. Maar ik vraag me af wat dat de transparantie verbetert. Op zich kun je natuurlijk niet tegen transparantie zijn, maar die is er al in Den Haag. Dus ik, ik vraag me echt af wat hier het, het doel van is. Los van het feit dat het tot enorme administratieve rompslomp zal leiden... Ja. En je ook nog een keer een discussie krijgt, wat is nou lobbyen? Waar, waar word je nou door beïnvloed als je met je buurman eh, praat of het op een hockeyveld staat... of als je een briefje ontvangt van iemand? Of wat, wat, wat, wat moet je dan precies omschrijven in die wet als het om lobbyen gaat? Ja, maar heeft de, de, de lobbyist dan ook niet het imago tegen? Iemand die eh, op een bepaalde manier de, de besluitvorming probeert te beïnvloeden wel een beetje door de Partij van de Arbeid... Uh, bijzonder mevrouw Bouw heeft uh, af en toe weggezet... bij bepaalde sectoren... waar schimmig wordt gelobbyd. Maar dat is absoluut niet het geval. hoor. Ze lopen gewoon rond in de wandelgangen van de Tweede Kamer... praten met mensen. Dat is allemaal zichtbaar voor iedereen. Argumenten zijn ook altijd uh, keurig uh, uitwisselbaar. Dus op zich valt het met dat imago wel mee. Op zich vind ik dat wel het goede van dit voorstel... dat we nog eens een keer met elkaar over dat vak praten... en keurig uitleggen... Uh, wat het vak uh, inhoudt. En dat is, denk ik, uh, goed aan deze discussie. Maar als het al heel transparant is... waarom denkt u dan dat de Partij van de Arbeid het toch nog transparanter wil? Ja, de, de Partij van de Arbeid roept dit al jaren. Uh, en als het dan om besluitvorming in de Kamer aankomt... om dit ook echt om uh, um te zetten in actie... dan is het heel lang stil. Dus ik, ik, ja, het is zo'n discussie die af en toe opkomt. Ik heb zelf ook in Washington gewerkt... en daar wordt ook jaar in jaar uit lobbywetgeving aangescherpt... Het, het, het lijkt soms een beetje een bezigheidstherapie van sommige partijen. Nou goed, ik ben de laatste die zich niet zal conformeren aan zo'n voorstel. Natuurlijk doen we dat als de partij van de arbeid dat wil. Maar ik vraag nogmaals af, wat is hier de oplossing voor welk probleem? Ja, u zei, u kent, u kent de, de praktijk in Washington. Is het niet zo dat in Amerika en Engeland veel opener wordt gesproken over wie waar heeft gelobbyd? Daar wordt in zekere zin opener over gesproken. Eh, maar het vak is in Nederland ook behoorlijk geprofessionaliseerd. En ook hier weet je wel wie welke belangen behartigt. Wie welke sector vertegenwoordigt in of rond Den Haag. Dus op zich is, de, is die reputatie in Nederland niet veel beter of niet veel slechter... Zoals in, als in, in, in, in Londen of in Washington. Sterker nog, ik denk dat hier de reputatie beter is... noemt u mij een lobbyschandaal in Nederland op. Nou, die zijn er niet... Terwijl in Londen eh, kennen we de, de voorbeelden. En ook in Amerika zijn er menig schandalen. Ondanks al die lobbyregels die er zijn. Dus dat lost echt helemaal niets op. Ja, maar hoeveel, hoeveel wordt er gelobbyd eigenlijk in Nederland? Want we horen inderdaad niet van lobbyschandalen. Maar misschien komt dat omdat er in verhouding veel minder gelobbyd wordt dan in andere landen. Nou, op zich. Daar zijn de meningen over verdeeld. En het ligt er ook een beetje aan. Wat u als een lobbyist uh, definieert. Ik ben zelf vijf dagen in de week met mijn vak bezig. Maar er zijn ook directeuren van bedrijven of voorzitters van brancheorganisaties... die je ook als lobbyist kunt benoemen. Dus het is een beetje afhankelijk van hoe u uh, de, het begrip lobbyen defineert. Waarvoor uh, lobbyt u bijvoorbeeld? Uh, onder andere voor de gezondheidszorg, uh, energiesectoren... Uh, alle sectoren eigenlijk waar... Markt en overheid, waar bedrijfsleven en politiek elkaar tegenkomen? Op dat snijvlak probeer je als uh, lobbyist je standpunt over te dragen aan, uh, aan Kamerleden van ambtenaren, dat is wat je doet. Ja, en maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe gaat dat dan? Gaat het op recepties of stuurt u een mail of komt u elkaar hopelijk dan toevallig tegen? Of hoe gaat dat dan? Uh, niet in ons vak. Uh, en, en de recepties, ja dat hoort erbij. en Dat is inderdaad een beetje het beeld van het vak. Maar dat is al jaren niet meer zo uh, als het al zo was. Nee, wat je doet is heel systematisch kijken wie met een bepaald onderwerp bezig is. Wat hij of zij vindt op dat moment. En vervolgens kijk je naar wat je zelf wil en kijk je hoe reëel het is om de ander te informeren van jouw standpunt en te kijken om een bepaalde meerderheid voor een bepaald standpunt te bereiken. En dat is als het om lobby in de Tweede Kamer gaat, een kwestie van stemmen tellen en zorgen dat je voor bepaalde standpunten uh, 75 plus zetels uh, behaalt. Ja, nou bent u de oprichter van de Vereniging voor Lobbyisten, de BVPA. Uh, u bent uh, kritisch hè, over het uh, wetsvoorstel van de PVDA, maar uh, de beroepsvereniging uh, lijkt voor te zijn. Ja, Houdt u mij als een opbouwend uh, kritisch uh, meedenker? Ik, ik heb al eerder gezegd... op het moment dat dit moet, dan doen we dat natuurlijk. Uh, los van het feit dat het een, een, een democratisch uh, voorstel is. Dus natuurlijk gaan we dan mee. En ik denk ook dat het goed is om dat te doen. Maar ik denk dat je met andere uh, regels veel meer oplost. Het was juist de Partij van de Arbeid... die in november 2010 de gedragscode van de sector zelf heeft, uh, in ontvangst heeft genomen. Als de Kamer daar nou eens wat meer voor open zou staan zijn dit soort administratieve regels niet nodig. Oké, okay. dat is helder. Dank u wel. Peter van Keulen, oprichter van de Vereniging voor Lobbyisten. Italië-Ierlands, Ronald van der Geer. 71ste minuut. En Italië nog altijd op een 1-0 voorsprong. Maar nu wel in de verdediging gedrongen. Omdat Ierland een vrije trap mag nemen. halfweg de helft van de Italianen. Iets aan de rechterkant. Alles staat zo'n beetje op het 16 meter gebied, Natuurlijk, alles wat kan koppen bij de Ieren is mee voorin. Uitgelezen kansen. Komt die bal richting de penalty stip. Wordt in eerste instantie weggekopt. Kan die misschien nog wel geschoten worden. Door een van de opkomende middenvelders. Maar dat duurt allemaal te lang. Italianen veroveren de bal. Maar niet helemaal volgens de regels, zegt Sakir. En dus komt er weer een vrijtrap aan voor de Ieren. Aan de linkerkant van het veld. Terwijl Italië zo dol en dol graag die tweede goal wil maken. Maar daar niet in slaagt. De laatste minuten zijn er ook niet heel veel kansen geweest. Vrijtrap van Pirlo. Over de goal van Shea Given. En bij Italië is inmiddels Cassano vervangen. 63 minuten hield hij het vandaag vol. Diamanti. 29-jarige speler van Bologna is zijn vervanger debutant in een officiële wedstrijd op zijn 29e. Hij speelt een beetje voorin. En Balotelli is dus gewoon op de bank gebleven. Dat is opvallend. Cassano overigens kan geen hele wedstrijd spelen. Een groot deel van het jaar vanwege een hartoperatie uitgeschakeld geweest. Het is eigenlijk een wonder dat hij op dit EK actief is. Dan komt die vrijtrap. trap vanaf de linkerkant. Buffon blijft staan. Wordt gekopt door sinder Maar Italianen zouden de bal weer kunnen veroveren. Waren het niet dat er door de Ieren een overtreding wordt gemaakt. Sakir dat niet ziet. En vervolgens wel fluit als Pierlo de bal met tegenstander verovert. Dan pas ziet dat ergens voor zijn eigen strafschopgebied de Rossi geblesseerd is geraakt. Hij is in aanraking gekomen met Whelan, middenvelder van Ierland. Het gaat met het hoofd tegen ja, de Rossi aan. Dat is wat er gebeurt en de Rossi heeft al pijn in zijn vinger, heeft al eens een pleister op zijn hoofd gehad. Ja, en als dan de scheidsrechter voordeel geeft en uiteindelijk Pierlo de bal correct verovert en richting de eerste helft kan een... Dan fluit de scheidsrechter af. Dan uh, roept dat wat woede op bij de Italianen. Onder meer bij de doelman Buffon. Die even heeft verteld tegen de scheidsrechter hoe hij erover denkt. En daar als dank voor een gele kaart heeft gekregen. Nu gaat uh, Sakir het spel hervatten. Met een uh, scheidsrechtersbal nog 17 minuten. Ja, de marge is klein. En als Ierland toch nog in staat is om een goal te maken. Want Ierland komt zo via spel nog wel eens voor de goal van de Italianen. Ja, dan ziet het Italiaanse leven er ineens een stuk anders uit. Namelijk een stuk minder aantrekkelijk. Voorlopig gaat Italië... Italië bij deze stand hier. En die stand bij Andy door. Italië staat meteen al voor tegen Ierland. Ja, meteen maar kijken bij Andy. Want de Kroaten die moeten daar aan de bak. Andy, nog een kleine twintig minuten. Is er iets van te merken? Ja, want ze hebben ook gewisseld. Uh, Jelavic is gekomen. Perisic is gekomen. Uh, Kroatië heeft een goede periode gehad. De eerste, uh, zeg maar, twintig minuten na rust. Nu eventjes in de verdrukking. 0-0 de stand. Negende corner voor de De Spanjaarden staat op... Uh, uh, aankomen En uh, Spanje heeft ook weer gewisseld. Chess Fabrigas is gekomen voor David Silva. Ja, ook geen echte spits Fabrigas, Maar misschien iets meer een spits dan Silva. Balbezit voor de Spanjaarden. Is het uh, Xavier Alonso die de bal naar de rechterkant speelt. Naar een andere invaller, Navas. Navas met de voorzet. Navas uh, speler van Sevilla. De nieuwe club. ...van Hedwiges Maduro. Maar ook die voorzet uh, komt niet aan. Nee, willen ze nog iets doen, Kroatië... ...dan moeten ze toch wel een beetje gaan opschieten... ...nog een kwartier te gaan. Jelovic en Perisic dus gekomen voor Pranjic en Vida. Dat betekent dat ze iets aanvallender spelen. En nu heeft uh, Mandzukic uh, Man de bal... Is er een overtredingje in de middencirkel op Modric. En mag Kroatië een vrije trap nemen. Heeft dat snel gedaan? Nou, Mantkovic speelt de bal naar de rechterkant. Kan er iets leuks uitkomen? Dat kan. Want de bal gaat naar Rakitic. Maar Rakitic raakt de bal dan weer kwijt. Het is overigens een dramatisch slechte wedstrijd om naar te kijken. Een van de slechtste van dit EK tot nu toe. Als Spanje de bal heeft en het bij die 0-0 stand... natuurlijk nog altijd wel in het voordeel is voor de Spanjaarden. Want met deze stand zijn zij... Door en met die 1-0 van Italië is Italië door. Maar ze zijn er nog niet, de Spanjaarden. Want Kroatië kan zomaar iets geks doen in het laatste kwartier van de wedstrijd. Waarin de wedstrijd voor ons nog op slot zit. Het staat 0-0. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Herman van der Zand en Robert Meder. Oh Oh, saracino, hey! tutte femmine fanno ammurà. Hey! Teni i capelli ricci, ricci, gli occhi briganti o sull'infaccia. Ogni figliola sappiccia si ubira passa. Sigarette amok, kan aan manu in jasak e se ne va smargià su per tutta città. O oh Saracino, o oh Saracino, bel uguaglione. O oh Saracino, o oh Saracino, tutte femmine fa sospira. Na faccia bella, nu korebono, e sa dat e na bionda sa e na bruna sa nemore e velenu kala le femene che le fa o saracino o saracino Is hem Rocco Granata? 1959 had hij zijn eerste hit met Marina Marina Marina. Ja, weet je nog wel, hè? Ik weet dat wel. Als je twee, geloof Italië-Ierland, Ronald van der Geer. Nou, ik weet dat ook nog wel hoor. Ja, als je drie wow. denkt. Ik? <laughs> ik denk dat ik iets ouder was. Uh, 79 minuten inmiddels gespeeld bij uh, Italië-Ierland. 1-0, e nog altijd een stand voor de Italianen. Maar de Ieren dringen aan. En de Italianen laten het eigenlijk gebeuren. Naar de vrijtrap van Keith Andrews. Op opzij. Nou, het zal het zijn. meter of 25. Buffon vol aan de bak. Kon de bal uh, stoppen, niet klemmen, werd uiteindelijk door zijn verdedigers geholpen. En Buffon ook al een keer onder een voorzet van de linkerkant. Uh, door, onder die voor zijn doorgegaan. En uiteindelijk invaller Lang. die te hoog mikte. en over de goal van de Italianen kopte. Oftewel, het gaat niet zo goed met de Italianen in deze wedstrijd. Eigenlijk alleen het scorebord brengt positief nieuws. Het spel op dit moment niet. Een minuut of tien nog. Balotelli is in het veld gekomen. Hij uh, is de vervanger van uh, Dina Twee spitsen zijn er dus uit. De drie wissels zijn uh, verbruikt. door uh, de trainer Prandelli. Dus deze moeten het uiteindelijk gaan doen. Eens kijken of Diamanti en uh, Balotelli, die nu voorin staan... er nog uh, in slagen om een uh, doelpunt te maken. Hoewel deze Diamanti niet helemaal als echte tweede spits uh, speelt. Dat is nu Balotelli wel. Hij staat dus voorin en hij mag uh, laten zien dat uh, zijn trainer uh, gelijk heeft gehad. Een paar dagen geleden toen de Italiaanse pers vroeg... Uh, wanneer moeten we, voor hoe lang... Moeten we eigenlijk nog wachten op die goal van Balotelli. 1 doelpunt in 10 Interlands, toen zei Prandelli. Wacht nog drie dagen. Nou, daar heeft hij nu nog tien minuten voor om die woorden was een coach waar te maken. Maar voorlopig staat uh, Italië enigszins met de rug tegen de muur. Heerst het opportunisme in het spel van uh, de Ieren en sorteert het bijna effect door de genoemde kansen die ik uh, zojuist heb uh, omschreven. Buiten spel nu voor een invaller, Walters. Hij is gekomen voor uh, Doyle. Ook al zo'n stevige, fysieke spits die de Italianen lastig maakt. Hij uh, is in het veld gekomen long voor uh, Megidi. En zo heeft uh, de andere Italiaan aan de andere kant, de coach, uh, dus nog een uh, wissel over. Trapattoni, die overigens ook de oudste coach is, ooit op een EK met 70 jaar en 125 dagen. Italianen op zoek naar Balotelli. Afgetroefd door drie vier verdedigers die om hem heen staan. Uiteindelijk het eindstation Shea Given. Nog 9 minuten. Het is allemaal nipt. Het is allemaal net aan. Het is nog altijd 1-0 voor Italië tegen Ierland. En die hout kan dus al bij Kroatië-Spanje toch nog wel een doelpunt vallen. <laughs> ja, toch mag het Herman. Ik heb er helemaal geen bezwaar tegen. Ik zit hier naar een dramawedstrijd te kijken. Maar die kon wel eens heel gek aflopen hoor. Want uh, alles of niets wordt er nu gespeeld door de Kroaten. Eduardo is gekomen. Uh, speler van Shakhtar Donetsk. Uh, zwaar geblesseerd geweest ooit in een wedstrijd tegen Birmingham. Brak zijn been. Uh, heel erg, heel afschuwelijk was dat. Is uh, oh. toch nog teruggekomen. Werd uh, Kroaat. Nadat hij eigenlijk als Braziliaan was geboren. En nu speelt hij in het nationale team. En moet het doelpunt maken waar ze op zitten te hopen in Kroatië. En in kleine omgeving. Oeh, Casillas gaat bijna in de fout. Maar kan de bal nog net wegspelen. Zojuist eigenlijk typerend voor deze wedstrijd. Vijf Spanjaarden tegen drie. Kroaten in de aanval. Dus vijf aanvallers van Spanje. Drie verdedigers van Kroatië. En nog wist men er niets mee te doen. Het was bijna lachwekkend zoals Busquets de bal verspeelde. Nu dan weer de aanval voor Spanje. Maar Spanje, ik zei het al eerder, speelt met vuur in deze wedstrijd. Want één ja, zondagschot kan al het einde betekenen voor de wereldkampioen. Terwijl we de vieze wereldkampioen ook al kwijt zijn. Balbezit aan de linkerkant. Kan er wat leuks gebeuren? Nee, want Jordi Alba komt er niet langs. En dan uh, wordt er goed verdedigd, wel ten koste van een inworp door Kroatië. We gaan de laatste acht minuten in van deze wedstrijd. Plus extra tijd. Het is spannend. Het is uh, nagelbijten, ook op de bank bij de Spanjaarden. Want staat nog steeds 0-0. Tijd voor tijd. Ja, Radio 1 is nog steeds uh, deze zomer uh, vol nieuws, sport en af en toe een quizje. Heel Nederland speelt mee met de tijd voor tijd, inmiddels, u weet het, op radio1.nl verschijnt iedere dag een vraag, waarin het voorspellen van de juiste tijd centraal staat. Voor vandaag was de vraag, in welke minuut van Italië-Ierland wordt voor het eerst de paal of lat geraakt? Ja, inmiddels weten we het antwoord op die vraag. Wie goed heeft opgelet, zag in minuut 34 dat die eerste doelman Shea Given de bal uit zijn handen liet glippen, waarna de bal nog net via de paal naast het doel belandde, maar liefst Zes luisteraars dachten dat de bal vandaag in de 34ste minuut de paal zou raken. Uh, dat klopt. De winnaar. Uh, ja, de winnaar. Die uh, af van vandaag. Dat is Amber. Uh, ik moet even een naam opzoeken. Amber van Wiegen. Zij stuurde gisteravond om 23 uur 23. Het is niet verzonnen. Het goede antwoord al in. John van den Boren had het uh, ook goed. Maar hij stuurde 32 minuten later in. Pech voor John toch gefeliciteerd met die mooie tweede plaag. Uh, en dus geluk voor Amber, zij wint het prachtige tijd voor tijd horloge. Ja, en dan uh, moet ik helaas uh, de presentatoren even doen. Uh, de, de winnaars zijn Robert Meder. Wie? Gefeliciteerd, Robert Meder. Ja. Hartstikke goed. En Govert van Brakel. Zij zaten met hun voorspelling het dichtst bij het juiste antwoord. Ze voorspelden allebei de 23e minuut. En ze zaten er net iets dichterbij dan uh, collega Lucella Carrasso. Zij krijgen dus punten. En morgen. Een nieuwe kans op zo'n uh, prachtholoosje. De vraag gaat over Engeland-Oekraïne. wedstrijd van morgen. In welke minuut wordt voor het eerst buitenspel gegeven? Dus in welke minuut tijdens Engeland-Oekraïne wordt voor het eerst buitenspel gegeven. Ga daarvoor naar radio1.nl en doe dan mee met Tijd voor Tijd. Italië-Ierland, Ronald van der Geer. Vrijtrap voor de Italianen bij een 1-0 voorsprong voor de Italianen tegen Ierland. Pirlo en Diamanti staan achter een bal die drie, vier meter buiten het strafsomgebied ligt. En door de scheidsrechter deze vrije trap is toegekend... omdat er een overtreding is gemaakt op Balotelli. Nou ja, die werd door Sint Ledger zowat, uh, ja, dus De benen werden zowat geamputeerd. Hij een redelijke doodschop, die invaller aan de uh, Italiaanse zijde. En nu ligt de bal dus klaar. Voor wie? Voor Diamanti. Maar dat is geen juweeltje, want hij schiet de bal zomaar in de muur. En dus schieten de Italianen er niks mee op. Het is uh, opvallend om te zien, terwijl Ballotelli nu gevonden wordt aan de linkerkant. Ja, het balbezit kan houden. Er kan ook geschoten worden door de Rossi vanuit de tweede lijn. Of is dat uh, de invaller? Nee, het is de invaller Bonucci, de verdediger. Die mee opgekomen is en die uiteindelijk naast uh, de goal schiet. Uh, er was veel kritiek ook van de pers op het Italiaanse elf. Of al, als het gaat om de conditie in uh, ja, het tweede gedeelte van de tweede helft... lijken de Italianen niet meer vooruit te branden. En dat leek ik net er ook een beetje te zien. Maar de fysieke tests hebben uitgewezen dat het conditioneel allemaal goed zit bij de Italianen. Ze moeten het alleen mentaal anders doen. Zei Prandelli, ze moeten nog een beetje wennen dat ze niet moeten terugzakken na een 1-0 voorsprong. Maar gewoon Europees blijven voetballen. Nou, daar hebben we nu een fase van gezien dat dat niet gebeurde. Nu proberen de Italianen het weer wel druk naar voren te zetten. In elk geval nog 4,5 minuut als er misschien een kans komt voor de Ieren. Maar afgefloten vanwege buitenspel. 86e minuut bijna voorbij. Italië nog altijd op 1-0 tegen Ierland. Kroatië, Spanje en die spannende hoekschop van Raketic gaat uh, wel langs de keeper Casillas, maar niet uh, in het doel. En Casillas be beklaagt zich bij de man naast het doel, die uh, extra scheidsrechter, dat er een overtreding was gemaakt, maar dat is absoluut niet het geval. Uh, hij en dat is Corluca, de verdediger van de Kroaten, wordt uh, flink aan zijn shirt getrokken. En uh, daar komt Spanje eigenlijk uh, nog wel goed weg. Dat hier uh, kun je zomaar een penalty voor geven als scheidsrechter te zijnde. Met andere woorden, het slotoffensief van Kroatië. Uh, sorry, er wordt iets in mijn oor geroepen. Uh, het is uh, nog altijd 0-0. Het is uh, spannend. Het slotoffensief is begonnen van Kroatië. Goed, uh, nu is de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Christian Bonenbakker. PvdA wil dat de lobbypraktijken rond het Binnenhof transparanter worden. Bij elk wetsvoorstel moet voortaan komen te staan... welke lobbyisten erbij betrokken zijn geweest... en wat hun argumenten waren, zegt PvdA-Kamerlid Bouwmeester in Nieuwsuur. in onder meer Engeland, de VS en bij de EU... bestaan al strengere regels voor lobbyen. Amerika is diep bezorgd over de interim grondwet in Egypte. Die werd gisteren door de militaire machthebbers ingesteld... omdat het parlement is ontbonden. De interim grondwet geeft het leger vergaande bevoegdheden... bij het bestuur van het land. De Amerikanen benadrukken dat de machtsoverdracht... naar een gekozen president eind deze maand niet in gevaar mag komen. Het proces tegen de Bosnisch-Servische generaal Oud... Er, ik hoor net dat er is gescoord. Ja. Door, door Spanje? Ja. ja. En die, en die ja, er is uh, inderdaad uh, gescoord door Spanje. Nu is het over en uit. En nu is het zeker dat Kroatië eruit ligt. Het is Navas die het doelpunt maakt voor Spanje in de slotfase. Alles op alles zetten de Kroaten erop. Maar de tegenaanval was raak. Navas scoort 1-0 voor Spanje tegen Kroatië. Ja, dan gaan we verder met Mladic. Het proces tegen de Bosnische servische oud-generaal... wordt volgende week niet hervat. Het is voor onbepaalde tijd opgeschort, zegt het Joegoslavië-tribunaal.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 Ja, de top 5 van sportfragmenten zometeen. Wat gaat eruit? En de Kroaten lijken naar huis te gaan, Andy. Ja, maar er kan nog iets heel geks gebeuren. Want? Stel dat de Kroaten nu scoren, dan, uh, dan is uh, Italië eruit bij 1-1. Dat heeft allemaal met die uh, Saldi te maken en zo. Xavi Hernandez gaat naar de kant, Negredo zit erin. Het is 1-0. Uh, Ronald van der Geer, er is iets bij jou aan de hand. Ja, we zijn nog maar met tien hier, want Keith Andrews krijgt zijn tweede gele kaart in deze wedstrijd. En uh, ja, twee keer geel is ook volgens de Turkse scheidsrechter Sakir Rood. Ja, dat scoren op de molen natuurlijk van de Italianen. Die nog altijd met een hele kleine marge leiden in deze wedstrijd tegen Ierland. Het is uh, nog een minuut en vijf seconden en dan de extra tijd. Italië probeert het nu richting uh, Balotelli. Maar er zijn dus nog maar tien ieren over in deze wedstrijd. Balotelli gaat, hoe verrassend, op goal schieten. Over zijn uh, oude ploeggenoten Givenheim, maar ook over de goal heen. 1-0 blijft het. En die weer? Ja, graag. Want je was aan het vertellen over als de Kroaten nog één keer scoren... ...Italië er dan uitvliegt. zei dat ja. nou? Dan is dat uh, door doelsoldiën en, en al dat soort dingen. Uh, het staat 0-1. Laten we dat even vooropstellen. Uh, 0-1 bij Kroatië-Spanje. en 1-0 dus voor Spanje. Doelpunten maken. Jesus Navas, de invaller. Hij uh, speelt normaal hey, bij Sevilla. School. En ik denk Doe niet dat de we gaan, uh, door, we gaan Ronald uh, van de geer. door je heen. Ja. De plaag van het Europese voetbal. De man waar men zo lang op hoeds wachten op zijn doelpunt. Drie dagen, zei Prandelli. Nou, hij zit erin, hoor. En wat voor een. Balotelli maakt de tweede Italiaanse goal van deze wedstrijd. Hij is er uiteraard niet blij mee, want dat past niet bij zijn imago. Maar de corner komt vanaf de rechterkant. En het is een, een halve omhaal... waar zelfs Klaus Fischer in zijn beste jaren nog jaloers op zou zijn geweest. Hij staat in de dekking, maar hij hangt tegen zijn tegenstander aan. En vol, vol, vol raakt hij de bal... Op Vijf meter van Shea Given. Die. Ja, wel iets heeft langs horen komen. Nou ja, dat moet dan maar die bal zijn. Wat een, wat een rare man is dit toch? Maar wat een fantastisch doelpunt van Mario Balotelli. Italië op 2-0 tegen Ierland. Maak van Hintem, heel even kort. Zag jij wat die andere spelers ja, deden daarbij? Die hielden de hand op hun mond. Ja, Bonucci hield uh, doelbewust uh, ja, de hand op de mond van uh, Balotelli. Heel slim ook, want hij was weer van plan om iets te roepen richting Prandelli natuurlijk, de bondscoach. Om zijn ongenoegen kenbaar te maken. Maar dat was een fantastische actie van Bonucci. Ja, een hier een, een, een echte hier van, uh, van Balotelli. En die houtkamp uh, bij Kroatië en Spanje. Uh, zit er nog iets in, uh, in de pijn nee. bij de Kroaten? Het, gebeurd, nee, nee, ik, nee. Het, is, het is gebeurd, denk ik, of niet? Het is gebeurd, je krijgt nog een gele kaart. We hebben net ook nog een gele kaart uh, gezien. ...voor Jelovic. Dus met andere woorden, de Kroaten proberen op een andere manier nog even in het nieuws te komen. Nu nog een vrije trap. We zitten in de extra tijd. De bal gaat de diepte in, wordt weggekopt uit de Spaanse verdediging. We hebben wel vier minuten extra tijd, maar het staat 1-0 voor de Spanjaarden. En de Spanjaarden zijn nu weg. Zo, het is even een tackle. Het is maar goed dat hij gemist wordt. De invaller, bal komt voor het doel. Uh, invaller uh, is uh, Negredo, de, uh, een spits die uh, gelukkig voor hem een, uh, een tackle uh, ontweek. Want anders uh, was hij waarschijnlijk uh, een paar benen kwijt geweest. En had hij uh, verder moeizaam kunnen voetballen. Dat is sowieso lastig zonder benen. Maar het is gelukkig niet het geval geweest. Balmen zit voor de Spanjaarden. Die gaan rondspelen. En die houden het lekker rustig. Ze hebben een dramatisch slechte wedstrijd gespeeld. De Spanjaarden. Maar ze gaan door naar de kwartfinale. Noblesse oblige hier wel. De wereldkampioen gaat door. En Kroatië gaat eruit. Ondanks de 3-1 overwinning op Ierland. En het 1-1 gelijke spel tegen Italië. Maar het verlies zoals het er nu naar uitziet tegen Kroatië. Spanje is te veel voor de Kroaten. Er wordt gejuicht op de tribune van Gdansk door de Spaanse uh, fans en de Kroaten. Uiteraard kijken bijzonder sip. 1-0 voor Spanje nog altijd. Nou, Italianen op roze tegen Ierlander. Donald van der Geer. Ja, dan gaat die plaag weer uit Manchester. Balotelli in het schastroepgebied. Balotelli, maar nu schiet hij naast de goal van uh, Shea Given. Ja, ik, vind het, uh, ik, uh, ik heb niet zoveel respect voor dit soort uh, mensen, moet ik heel eerlijk zeggen. Hij maakt fantastische doelpunten. Maar inderdaad als je door je ploeggenoot maar weer getemperd moet worden. Omdat je niet blij bent maar eerder boos. En dat je alleen maar aan jezelf denkt. Dan denk ik dat je gewoon lekker het shirt moet inleveren. En lekker elkaar van je verdiende geld in de kroeg moet gaan zitten. Maar ons verder niet meer lastig moet vallen. Lange bal nu. Van, of een corner van de Italianen vanaf de rechterkant. Verwerkt door de Ieren. Diamantisch groot via een Ier. Dus er komt nog een corner aan. We zitten inmiddels al door de extra tijd heen. En ik hoop dat Balotelli het straks wel kan opbrengen om te juichen. Want de Italianen gaan zich dan toch plaatsen voor de kwartfinale. Uh, dat is nu het geval. Maar goed, de wedstrijd aan de andere kant is nog niet afgelopen. Italië heeft gedaan wat het kon. Het wint met 2-0. En toch een doelpunt van Balotelli. Omdat u het zo graag wil horen thuis. Prandelli ah. <laughs> had wel gelijk trouwens. Dat hij zei van uh, geef hem 10 minuten en hij uh, score. Hij had wel gelijk. Drie dagen. We gaan naar Andy, Kroatië en Spanje. Laatste minuut. Keeper mee naar voren van Kroatië. Want er is een vrije trap. En ze willen graag die gelijkmaker scoren. Daar komt de vrije trap. Daar komt die bal in het strafschopgebied. Wordt die gekopt? Ja, maar er wordt ook geduwd. En dan zijn ze woest. Boest van Kroatië op scheidsrechter Stark. En ik zou mijn mond houden als ik Jelovic, uh, Jelovic was. Want die heeft al een gele kaart. En uh, moet nu bij de scheidsrechter komen. Nou, Stark is een, uh, een, uh, een man uh, die niet uh, al te kinderachtig doet. In die slotseconden die begrijpt dat er emoties zijn. En ook uh, Slaven Bilic, de trainer, is uh, wit heet. Tegen de vierde man Richard Liesveld aan het mekkeren en het mopperen. En hij blijft maar mopperen. En Liesveld die denkt, ja joh, je kan me wat. Ik ben als Nederlander de enige nog over samen met mijn andere scheidsrechters. En dan is het afgelopen. Gaan Spanje en Italië door naar de volgende ronde. Een moeizame, zeer moeizame overwinning. Doelpunt van Navas betekent 1-0 overwinning, Spanje op Kroatië. Ja, Verandert van de Geer, je zei dat Balotelli zijn shirt moet inleveren. Hij had het wel uitgetrokken, maar nu juicht hij wel, hè? Ja, hij juicht nu. Iedereen van Italië juicht. Hij heeft het overigens gerold met zijn ploeggenoot Shea Given. Maar het allerleukste was de doelman van Italië, Buffon, die iedereen feliciteerde. En vervolgens zei hij ja. En op dat andere veld dan. Ja, toen stond hij daar met zijn broekjes en wat in zijn bilnaat getrokken van spanning. En toen ja, kwam daar vanaf de kant het uh, moment dat uh, de andere wedstrijd afgelopen was. Ja, nu is er een waar feest losgebarsten. De Italianen vallen elkaar om de nek. Maar ik vond het fantastisch, die buffon. En dan kijk ik even of onze vriend er ook tussen staat. Nee, die heeft denk ik even wat anders te doen. Maar de andere Italianen vieren een groot, groot feest op het uh, veld hier in Posnam. Zij door naar de kwartfinale. Ja, Gadisha Masoudi, uh, jij raakt geëmotioneerd voor voetbal. Wat doen deze beelden jou? Italië feestvierend? Uh, ja, ik, ik, ik, ik. Nou ja, ik heb het niet. Ik, ja, ik voel het niet zo, uh, Italië. Ik gun het ze heel erg hoor. Ik voelde eigenlijk. Weet je wanneer ik het voelde bij, bij uh, het volkslied? Toen voelde ik die spanning heel erg. Je van heel, heel erg van mensen? Ja, heel erg. Ja. En dat vond ik heel mooi. En dit is gewoon, ja. Dit leuk. is de ontlading ook? Ja, maar ja, dit, dit, dit doet mij gewoon niet zoveel. Het waren gewoon niet echt hele goede wedstrijden. En ik vind het tof, ik gun het ze. Maar uh, qua gevoel uh, voel ik niks. Maar bij het uh, volkslied, bij beide wedstrijden, voelde ik die, die spanning. En dat was, dat was heel mooi. Toch jij ook, toch, Mark? Toch? Ja. Bij je volksliedjes? Ja, ja. Het voelt, ja uh, ik ja, vind een volksliederen. dat zeg vind maar ik ja. altijd. Ja, nee, maar, zeg maar ja, dat zei ik tegen hem? Ik zeg Ik voel die spanning. Toen zei ik: Ja, ja. Dit zijn wel de twee landen die jij door wil, wilde ja. hebben ja. deze groep. Ja, ja. Nou, ik denk, die zijn gewoon. Uh, kijk, oh. dit waren gewoon de beste landen. En wat mij vooral ja. vandaag opviel van de Kroaten, dat ze, uh, vond ik, een dramatische tactiek gekozen hebben. Slaven Bilic weet dat hij moet winnen. De coach, hè? Ja. Hè? Want je weet dat de Italianen toch wel gaan scoren tegen de Ieren. Lijkt me ook logisch, want dat hebben alle andere landen ook gedaan. Dan ga je in ieder geval meer risico in je spel leggen. En als je dan pas in, je, in de 70 e minuut een, een, een spits in gaat brengen, een echte spits, ja, dan heb je het volgens mij niet goed begrepen. En ook uh, als je het spel gevolgd hebt van de Spanjaarden, vond ik dat ze uiterst kwetsbaar waren. Uh, ze waren echt heel slordig. En ik heb geen Lica-winnaar um, gezien vandaag. Nee, nee, maar de Kroaten wisten van tevoren natuurlijk niet dat de dat zo'n Spanje zou spelen vanavond. Nee, dat is ook zo, maar je weet wel dat je moet gaan voor je kans. Je moet scoren, je moet uh, proberen afstand te nemen. En ja, dat heb ik eigenlijk geen uh, moment gezien. En op de momenten dat het wel gebeurde in het uh, laatste kwartier... zag je ook hoe kwetsbaar uh, de Spanjaarden ook zijn uh, in verdedigend opzicht. Is het überhaupt een dark horse nu nog over, om maar zo te zeggen... iemand die misschien voor een verrassing zou kunnen zorgen? Hebben ja, jullie... Frankrijk, hè, wordt, uh, wordt toch wel uh, maar veel voor het toernooi al zijn dat Ja, inderdaad. En iedereen dan. Ja, een Engeland Daakos. misschien toch nog? Nou, Engeland... Uh, nee? Mm, ja, dat is je niet? Ik denk het niet. Sorry, maar ga je. Nee, ja, maar nee. nee, nee, zeg, nee, nee roenie, uh, <laughs> ja. roenie nu weer terug, natuurlijk. Ja, ja, maar ja, ik weet het niet. Ik, ik, ik ben het met je eens wat betreft Frankrijk. Dat is echt, ja... Dat vond ik ook heel verrassend... En ik ben vroeger heel erg, heel erg fan geweest van Frankrijk. In de tijd van Zidane en zo. Ja, Platini. Ja, nou ja, Zidane voornamelijk is ja. in mijn periode natuurlijk. Ja. Maar uh, ja, de laatste jaren ging het niet zo. En ik, ik denk dat ze weer terug gaan komen, dit EK. Hoop ik. Ja. Ik hoop het. Nou, dat zal zeker. Le Bleu. Allee La Bleu, ja. <laughs> ja hebben ook een mooi volkslied. Ja. ja. ja. ja klopt. En dat kan jij waarschijnlijk zingen, want ja. jij zou nog een liedje zingen. <laughs> Zullen oh, ja. we, zul we afspreken, want jij moet zometeen in de top vijf fragmenten uh, ja? erin doen en eruit doen. Hè? Die ja. keuze heb je goed eens gemaakt, ga je nu nog niet zeggen. Zullen we afspreken dat je zometeen dan, als het, voordat je die keuze maakt, in die rubriek, dat je dan even het liedje over de liefde ja? wat niemand verstaat uh, ja, tegenwoordig gaat Ja, wat in ieder geval jullie niet verstaan. Ja, dat ja. Ja. Ja, was de andere afspraak, maar goed. Die, uh, <laughs> ja, geef jij me aan wanneer ik dat moet doen? Ja, ga ik doen. Ja. Oké. Okay. Zeg maar ik, Oh, nee. sorry. Hé, hey, dat was een heel kort liedje. Tot zover, uh, wie hebben we net gehoord? <laughs> <laughs> uh, uh, Rela Montagne, sorry, mag sorry, nog wel yeah. een keer. Ja, René van den Berg. Rela Montagne, vrije vertaling. Kom maar. Ja. It's been a long day, baby Things ain't been going my way You know I need you here To clear my mind All the time And baby The way you move me, it's crazy Just like you see right through me and make it easier Believe me, I don't even have to try We'll <laughs> you de best thing van uh, René van den Berg maakte. Wat is die man geboren eigenlijk, uh, Helmer? Wat zei Waar is die man geboren? New Hampshire, Royal mij. Ja. Dus is het eigenlijk. Oh, heel goed. Het ja. Klink, klinkt heel geloofwaardig. <laughs> zeg, <laughs> Serieus onderwerp, jongens. Er was vandaag opwinding onder katholieke gelovigen. Een bordje waarvan beweerd werd dat het afkomstig is... ...uit het lichaam van Johannes de Doper... Blijkt inderdaad uit de eerste eeuw te dateren. De eeuw waar je naar leefde. Dat hebben wetenschappers vastgesteld van de Universiteit van Oxford. Marcel Poorthuis is professor aan de faculteit katholieke theologie... van de Universiteit van Tilburg. Goedenavond. Goedenavond. Allereerst voor de uh, wat minder uh, bijbelvasten onder ons... Johannes de Doper, een volle neef van Jezus. Hoe hoog moeten we hem inschalen in de uh, bijbelse hiërarchie? Nou, uh, hij staat eigenlijk heel hoog. Dus er zijn uh, heel wat kerken die hem als uh, de heilige bij uitstek zien, de voorloper van Christus... degene die ook Christus heeft aangekondigd. Dus hij wordt eigenlijk wel als uh, zeer bijzonder gezien. En zelfs in de islam is hij als een uh, bijzondere profeet geëerd. Wat was het voor figuur? Ja, eigenlijk een hele uh, weerbarstige uh, woestijnfiguur. Hij was gekleed in een kameelharen mantel... wat we ongeveer als een kokosmat op blote huid moeten voorstellen... En hij had springhanen en wilde honing. Dus het was een heel bescheiden menu. Ja. En een hele krachtige prediking, zeg maar. Ja. Nou, is er dus een bot of een botje uit zijn lichaam. Um, uh, oud dus. Maar het onderzoek nu van de Universiteit van Oxford bevestigt uh, dat het uit de Eerste Eeuw komt. Dus wel ja. uh, omstreeks de tijd dat hij leefde. Natuurlijk niet dat het van hemzelf is. Nee. Um, zijn er veel relieken waarvan de leeftijd niet klopt? Uh, nou, juist wat. Johannes de Doper betreft, want zoals u weet is hij dus onthoofd door uh, koningin Rodus, uh, omdat de dochter van koningin Rhodes dat uh, eiste. Um, en er zijn alleen al drie hoofden van Johannes de Doper bekend. Eén is dus in de moskee, uh, in de Omeyade-moskee in Damaskus. Een andere is in uh, Istanbul en er is, dacht ik, ook één in Rome. Ja, het zijn dus twee dan te veel. wat dat betreft uh, geen gebrek aan reliquieën. Ja. Um, um, maar ook uh, botten uit zijn vingers hè, en uit zijn voeten. Ja, ja. inderdaad. Ja. Dus uh, dat we zeggen de, je zou kunnen zeggen hoe belangrijker de heilige is... hoe meer uh, botjes er verspreid zijn. En, en soms ook wel dat er uh, toch wel verschillende uh, skeletten van samen te stellen zijn. Ja. Nou, nou, blijkt het dus um, uh, te gaan om een bordje uit de Eerste Eeuw, dus het zou kunnen dat het van hem is. In ieder geval, het is duidelijk dat het niet per se niet van hem is. Is dat, nee. um, is, is dat iets waarvan, um, laten we zeggen, het katholieke volksdeel uh, in extase raakt? Nou, kijk, laten we zeggen, het, uh, het geloof uh, hangt voor ons niet af van, uh, van relikwieën op zich, maar ik moet wel zeggen dat ik zelf ook heel verrast was dat het uit de Eerste Eeuw stamt. Want... We weten allemaal dat uit laten we zeggen, bijzondere vroomheid... dat men in latere eeuwen nog wel eens opeens een reliquie vond. En dat wordt dan ook wel met de nodige eerbied omgeven En tegelijkertijd weten mensen ook wel dat het lang niet altijd waar is. Maar dat dit uit de eerste eeuw is... en ik zou ook wel benieuwd zijn naar het kistje waar het in gevonden is... ja, ik vind dat toch wel een bijzondere fonds. Sowieso, hè. Archeologisch ook. Maar is, is, is aan te geven... Uh, of is er misschien nog een reden aan te geven... om te veronderstellen dat het misschien wel van Johannes de Doper is? Nou, je moet natuurlijk de traditie sowieso uh, serieus nemen. Hè? Dus uh, zoals we het in het Latijn zeggen... in dubio pro traditione. Hè? Als er twijfel is, dan moet je de traditie voorlopig uh, de eer geven. Uh, totdat het wetenschappelijk echt bewezen is dat het niet zo is. Dat is in dit geval dus niet zo, want het is uit de eerste eeuw. En... Aangezien de reliquieënverering eigenlijk pas in de tweede eeuw echt is opgekomen... is dit toch wel een bijzondere vondst. Ja, ja. Nou, nou, nou zei u al, Johannes werd onthoofd. Het is wel, er zijn heel veel schilderijen ook van, hè? Ja, ja. Het is natuurlijk wel heel... Um, um, um laten we zeggen onwaarschijnlijk dat er uh, botjes van hem bewaard zouden zijn geweest. Hè? Ja, kijk, de, de situatie was dus zo dat hij, uh, laten we zeggen, het, het hof van Herodes... kunnen we ons als tamelijk uh, decadent voorstellen. En hij was een soort uh, onverbiddelijke profeet die voortdurend uh, het hof de waarheid uh, zegt. En met name de vrouw van Herodes, Herodias, die wilde hem eigenlijk het zwijgen opleggen. En latere uh, opera's, die hebben dan ook nog wel weer een soort... Liefdesverhaal erin willen ontdekken. Dat is eigenlijk de vrouw van Herodias verliefd was op deze ruwe profeet. Ja. Die, die niks van haar moest hebben. En dat zij uiteindelijk dan toch haar lippen op zijn lippen heeft kunnen drukken. toen hij onthoofd was. Ja. Nou, dat is zeg maar het verhaal. Um, zoals het ook in het Nieuwe Testament heel kort staat. Ja. De vraag of daar inderdaad dan op dat moment al reliquieën zouden kunnen zijn dat zou kunnen omdat ja. ook Johannes een grote schare van volgelingen had. Nou en misschien is dan een van die uh, botjes uh, uh, beland en nu produceren uh, ja, uit, dus uit de eerste eeuw. Ja, toch uit een ja. soort devotie al uh, bewaard gebleven. Maar uh, okay. nogmaals, okay. daar hangt het niet van af, maar dat het uit de eerste eeuw is is zonder meer heel bijzonder. Oké, okay, nou hartelijk dank voor uw toelichting, Marcel rapporteurs ja, van de universiteit Graag van Tilburg. Bedankt. De radio zomer Top 5. Ja, het mooiste sportfragment van deze zomer verdient een plekje in onze top 5. Elke avond maken we een selectie van de mooiste fragmenten. De plaatsen zijn beperkt, dus we zijn streng voor elk fragment dat erin komt. Moet er ook eentje uit. De top 5 ziet er nu als volgt uit. De gelijkmaker in de wedstrijd Spanje-Italië van de voet van Ces Fabricas. De ontroering van Dik Advocaat. Traantjes in de ogen bij het horen van het Russische Volkslied... voor aanvang van de wedstrijd tegen Polen. Van Persie is de kans in de zesde minuut van Nederland-Duitsland. De eerste goal van Gomez tegen Nederland in Nederland-Duitsland. Het tot slot het fragment van gisteren, de goal van Van der Vaart. 1-0 tegen Portugal. Nou, Gadisha, Masaoudi, uh, We horen een muziekje, dus laten we eerst de, de fragmenten maar eventjes afwerken. Dan mag je daarna gaan zingen. Uh, een nieuw fragment moet erin. Wat wordt het fragment dat erin gaat? Uh, het interview uh, van Snyder met Jack uh, na uh, een verlies tegen Portugal. Het lukte niet, dit toernooi. Het lukte niet en uh, ja, dan, dan sta je met lege handen en, en, en nul punten. Waar wil je die erin hebben? Uh, uh, uh, uh, ja, ze werden allemaal geïnterviewd, tenminste heel veel. En ik vond hem uh, uh, het, het, het beste uitleggen uh, op een hele mooie, goede manier en duidelijke manier... Waar het, ja, waar het aan zou kunnen liggen. En het maakt eigenlijk niet uit waar het aan ligt. Ze liggen eruit. Maar iedereen wil het zo graag weten. En hij heeft het op zo'n goede manier gedaan. En mm -hmm. ik heb heel veel respect gekregen voor uh, Snyder. Uh, sowieso. Uh, ja. Afgelopen periode. En ik zie hem echt als een, uh, als een leidertje. Ja. En, uh, ja. Goed. Uh, het fragment dat eruit gaat is van, van Persie. Zesde uh, ja. minuut van uh, Nederland tegen Duitsland. Dat gaan we een andere keer uh, horen. Ik wilde jou een liedje laten zingen, maar... Uh... Mag niet meer. Tijd is op. Toch oh, oh, oh. zeker niet, hè? Ja, echt. Kan het in tien seconden dan? <tied> Dankjewel. Kijk, dat bedoel ik. Hij ja, mag terugkomen. Zo is het. <laughs> Goed, op deze dag dat uh, Italië en Spanje zich plaatsten voor de kwartfinales van het EK. En zo klonk deze dag op de Radio 1 Sportzomer. Dag jongens. Dag. Wie heb je allemaal gezien? Aan alle spelers. En heb, en heb je nog gezwaaid? Ja. En zwaaide ze ook terug? Nee. Dan doet Trapattoni natuurlijk zijn best om er goed uit te zien bij het volkslied van Nederland. Maar je ziet de, ja, de adrenaline door zijn lichaam schieten als het volkslied van Italië wordt gespeeld. De Italië! De Corner is van Pirlo. Dan de bal via Given. Ja, dan, dan wordt die bal aangeraakt door wie is de kopper? Ja, het is de nummer 10 van Italië.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 Ja, morgen om 10 uur Willemijn en Thijs in de Radio 1 Sportzomer. En natuurlijk zometeen met het oog op morgen. Gepresenteerd door Eva Jinek. Dag. Wij zijn één. En het legioen. Volg het EK bij de publieke om. Ja, dan krijg je toch echt een brok van in je keel. Doe erin, doe erin. Kijk op Nederland 1. Daar komt Oranje randje op hier met de open. Ga naar nos.nl. Is dit de laatste penalty? En luister de Radio 1 Sportzomer. Het is de open. Mijn nee,